Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijke D66-er stopt voorlopig met zijn werk. Het gaat om Frans van Drimmelen. Afgelopen weekend stond er in de Volkskrant een groot artikel over hem. Daarin stond dat zijn gedrag veel te ver ging en dat de partijtop van D66 een rapport daarover geheim hield. Je hoort politiek verslaggever Albert Bos. Het rapport pleitte de man vorig jaar vrij, maar volgens de Volkskrant zou in de vertrouwelijke bijlage van dat rapport staan dat er grenzen zijn overschreden door de man. Zo zou hij een medewerkster hebben gestalkt, bedreigd en moest de politie er zelfs aan de pas komen. Van Drimmelen stopt nu met zijn werk bij een adviesbureau. Een grote groep D66 leden eist dat hun partij binnen een week met duidelijkheid komt over de zaak. In de Duitse stad Essen zijn twee jongens omgekomen in een parkeergarage. De politie denkt dat ze met een auto aan het racen en stunten waren. De twee reden op een hek af en schoten daardoorheen. Ze vielen van de bovenste verdieping 18 meter naar beneden. En er was vannacht een grote brand bij een plantenkwekerij in roelofs in Zuid-Holland. Er is niemand gewond geraakt. Wel hing er een enorme rookwolk en werden een paar huizen voor de zekerheid ontruimd. De brand is inmiddels zonder controle. Er wordt nog wel wat nageblust. Een hoop mensen zijn vandaag nog een dagje vrij en dus nemen ze het er lekker van in dit lange weekend. De campings en vakantieparken zitten behoorlijk vol. Niet alleen met Nederlanders trouwens, ook Duitse toeristen komen weer onze kant op, ziet onze verslaggever. Goedemorgen, dat had ons goed gefallen. ja. Dat is schön, ja. En ietsje verderop, er zijn er niet heel veel de Nederlanders. Maar staat daar toch een camper met een Nederlands nummerbord? tussen allemaal Duitsers? Ja. En oh, dat maakt me voor mij eigenlijk helemaal geen verschil. Nee, want we kunnen ook gewoon Duits goed verstaan en, en praten. Dus uh, nee. Ik wens u een hele mooie dag. dank. Dank u wel. Het weer, ja prima. kampeerweer. weer. Een lekker zonnetje vandaag. Geen middag. Komt er wat bewolking. Het wordt 16 graden op de wadden en 21 in Limburg. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. Er is één tunnelbuis dicht. Vanaf Landsmeer is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. See, so now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 Nou, zodoende zijn we de, ja, de dorpspartij begonnen, zeg maar. Maar inderdaad, het CDA-logo staat er nog in, hoor. In de... Ja, nou, kijk, de hand... um, er is zo um, geroepen... De, de, de, de slogan de dorpspartij heeft hier een extra zetel opgeleverd. Uh, ik denk dat dat... Uh, ja, het zou kunnen. Ja, meerdere factoren, weet natuurlijk toch nooit zeker. Uh, we hebben natuurlijk een hele sterke wethouderskandidaat. Uh, Gert-Jan Bluis...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 Uh, maar uh, ja, bijvoorbeeld in de Waartorenplein is het wel gelukt. Hè? Daar wordt sociaal gebouwd. Nou, kun je die ook uh, een derde. Nou, hmm. ja, dat zijn toch mooie, mooie cijfers. Terwijl daar ook, uh, yeah, of ook locatiestrijder, Terwijl dat zijn toch ook particuliere eigenaren van de grond. Die, ja, uh, uh, nou, dus, dus er wordt wel een sociaal gebouwd uh, in Zandvoort. Er stond er van een week een stuk in de krant dat de sociale woningbouw... Uh, toch wel op zijn kont komt omdat het gewoon veel te duur wordt allemaal.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 Alle, hè, dat treft ook middeninkomens of zelfs hoge inkomens. Dus, ja. nou, er zijn al gemeentes die, uh, die uitbetalen aan uh, de lagere inkomens, dat ik zo maar zeggen. Ja, gaan wij ook doen in uh, Zandvoort. Ja. Oké. Okay. En wanneer gaat dat gebeuren? Uh, och jee. Komt, <laughs> komt uh, Ben. Na nou, dinsdag staat het op de Ja, oké. Okay, uh, dus het uh, is... Dus, uh,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 ik wens je in ieder geval heel veel plezier met je eerste raadsvergadering. Dankjewel. En ik heb dan nog een vraag, uh, als laatste. Want uh, ik word door jou maar een beetje boos ja, aangekeken echt? van je, je vreemd mijn tijd op. Uh, meneer Bluis is uh, nummer drie. Uh, Eigenlijk nummer één. Ik van net zeggen, die is toch... Ja, maar hij staat op de website als nummer drie. Uh, de gemeentelijke website. Oh. Um, als hij uh, geen wethouder wordt, gaat hij dan de raad in? Uh, dat die vraag zou je ook echt aan hemzelf uh, moeten Jullie stellen. Jullie zijn een team. Oh, ja, klopt. Maar, uh, nou, kijk, hè, meneer Bluis is uh, echt zeer geschikt als wethouder. Hij heeft het jaren goed gedaan. Dus ik denk dat de andere partijen hem er graag uh, bij hebben als wethouder. En ik denk dat dat ook het, uh, het antwoord is op jouw vraag. En wordt uh, Kenny dan nummer drie of nummer één. Ja, ja, nummer drie. Komt, Kenny Bol komt ja. uh, in de raad.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 Alicia, ontzettend bedankt voor het gesprek. Ik wens je heel ja, ja, ja, veel plezier met, uh, met het vertalen van je boeken nog. En het schrijven ja, van het laatste boek. Dat gaat wel goed komen. Oké, okay, dank, dankjewel en prettig weekend. Ja, hetzelfde. Dag. Doei. doei.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 Every beat of my battle heart, sudden joy, a tender kiss. I know I'm gonna die of and that's because I could. Drive.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 En kan door te mailen naar Berna van Ik herhaal dit nog even: Berna van U kunt Berna ook bellen voor meer informatie op 0624624622. Ik herhaal: 0624624622.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 En als u zich voor deze wandeling wilt aanmelden, dan kan dat uitsluitend via www.np-zuidkennemerland.nl www.-zuidkennemerland.nl Tot zover de Zandvoortse agenda en ik wens u een heel fijn paasweekend. Iris, voor een ontzettend bedankt voor de agenda die je weer overal vandaan hebt geplukt. Um, jammer.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 getting lost in her wide eyes. Wouldn't have traded for anyone. I thought it would stay the same for all my life. But I was just too young to know. I laid her down and let her go. That time told me how to